Het leidde tot een stroom Facebook- en Twitterberichten... en pesterijen aan het adres van Adolf Hitler. Waarom zijn ouders hem zo hebben genoemd, is onduidelijk. Het weer vannacht droger, soms wat opklaringen... met de uitzondering van de kustregio. Ook in het weekend wisselvallig en geregeld winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn...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 Sluiten we hier in BNN Today de week af en dan begint jouw weekend hier. En we blikken terug op het nieuws en dat doe ik met undercover journalist Alberto Stegeman en de Vlaamse presentator Farouk Uskunesh. Het was uh, natuurlijk de week waarin de 33-jarige Nordin Amrani... vijf mensen doden en daarna zelfmoord pleegde. En het was de week waarin het CPB bekend maakte... dat we nu officieel in een recessie zitten. Dat zeg ik heel vrolijk, maar dat uh, is het dus niet. Ik had er maar beter vrolijk onder zijn. Je doet er ja, vrij weinig misschien... aan. Nou, nou, nou, dat weet ik niet. We nou, nou, zo heb je het gevoel van. dat je er wat aan kan doen? keihard spenderen ja, alles, wat te je hebt, en alles, en alles wat je wat je hebt. Maar er speelden natuurlijk ook nog andere dingen. Um, Alberto, jij had uh, opvallend nieuws voor jou van de week. Nou ja, in die zin, um, er is, uh, het was vorige week al... want het is een Evraïm-genootschap, een soort sekte. En een, een sekteleider. In uh, Nederland. In Nederland. Mm -hmm. En um, die sekteleider is plotseling verdwenen. Uh, het schijnt dat hij naar, uh, naar Israël toe is... en uh, een aantal van zijn Nederlandse volgelingen... die zijn ook mee... En dat, ze, dat is een wat, wat, wat oudere man bijvoorbeeld, maar ook twee kinderen. Eentje van 14 en eentje van 15. En die zijn gewoon echt weg. En ik heb ooit eens een uitzending gemaakt over een sect. Dus ik weet hoe die mensen uh, gehersenspoeld worden. Er zijn wel eens mensen die zeggen: ja, als je bij zo'n sect uh, zit, dan kies je daarvoor. Dus als ja. je dan um, uh, weg bent voor je familie, dan is dat je eigen keus. Maar ik weet dat dat niet zo is. En ik leef een beetje mee met die mensen, dus ik, ben heel erg, ik hoop dat een aantal van die, van die kinderen in elk geval, en ook die wat oudere man, uh, snel weer terechtkomt. Ja, en waarom zijn ze naar Israël gegaan dan? Dat nou ja, de, de, de sectorleider, die, die, het schijnt dat hij dat daar naartoe is gevlogen. Ja. En, en dat zijn de laatste geruchten. En waarom precies daar, dat weten, we, dat weten ze niet. Secta, dat doen we al de 70 aan op de een of andere manier. Maar er bestaat dus nog steeds. De... Je hebt natuurlijk die hele grote sectes. Er nee, maar... dus, dus, dus bestaan een aantal sectes in Nederland. Okay. Uh, uh, uh, ze weten niet precies hoeveel. Dus ze zijn nu druk bezig met onderzoek. Uh, wat, bij wat was ook weer. die Waar jij toen in de ook? Dat was de Miracle of Love. Oh, ja. en, uh, daar, uh, <laughs> maar waar... Dat was heel heftig. Die, ik weet het nog wel, die beelden. Nee, maar Met naakte dansende mensen. Dat is niet zo erg, maar nee. je werd er bijna toe gedwongen om dat te ja, doen. Ja, dat klopt. mijn punt is eigenlijk dat je. je aan de secte denk je, daar moet je dus niet naartoe. Maar zo kom je daar ook niet binnen. Je begint met een gewone meditatiecursus. Ja. En heel langzaam maken ze je afhankelijk. En moet je ervoor zorgen dat je je familie... Um, nou ja, niet meer serieus neemt, je vrienden niet meer mag zien. En nu heeft dus uh, een, een sectorleider weer een aantal mensen uh, kwijtgemaakt. Dus, um... Maar er is dan toe, na die uitzending van jou toch ook wel het enige, het enige uh, het, uh, aardig wat over gezegd. Er zou misschien een uh, nieuw nee. bed komen, geloof ik. Of wat... Nou, het is zo dat uh, slachtoffers zeg maar, nu wel wat serieuzer worden genomen. En op het moment dat. Er, uh, je kunt nu bij Meldmisdaad Anoniem het ook over uh, als slachtoffer van de secte terecht. Maar er is bijvoorbeeld nog steeds geen meldpunt waar die slachtoffers terecht kunnen. En ik denk echt dat het zo langzaamhand Nodig is, want er zijn heel veel van dit soort rare clubjes. Hm. En um, nou had jij ook nog wat nieuws van de week, toch Erik? Had ik nieuws van de week? Nou ja, ik wou één ding. Dat wou ik nog even kwijt. Nee, ik heb me van de week echt ernstig afgevraagd wat er aan de hand is. op het moment dat de volledige PVV-fractie in het Europees Parlement blijft zitten, weigert te applaudisseren. op het moment dat de Zagerofprijs wordt uitgereikt aan mensen die zich uh, uh, hebben ingezet voor de vrijheid van meningsuiting. waar de PVV zelf ja. nogal de mond van vol heeft. Uh, uh, maar dan weigert om op te staan en te klappen omdat het om, Islami omdat het om islamieten gaat. En daarna, dan... en daarna nog het geval dat ze niet wilden opstaan als gehele fractie voor de doden die zijn gevallen nou ja. tijdens de... Dan uh, denk hele ik, sorry, maar dan heb je je nu van je aller, aller, aller duidelijkste kant laten zien. En dan ga ik het niet meer over jullie hebben. Echt niet. Bij deze. Gaan wij voetballen. Uh, de graafschap RKC Waalwijk, tweede helft net begonnen was. Ja, zo is het. Uh, 51ste minuut staat op het bord. 1-1 is de stand. De graafschap is uh, eigenlijk in de eerste helft 35 minuten lang tot aan de gelijkmaker. Vrij makkelijk uh, de bovenliggende partij geweest. RKC viel tegen, maar de graafschap is daarna wel erg in de war geraakt na de gelijkmaker. En dat hebben ze in de tweede helft eigenlijk nog niet kunnen herstellen. Want RKC heeft in ieder geval, terwijl nu wel de Graafschap zelf een vrij schot mag nemen. Dat kan natuurlijk voor gevaar zorgen, maar in de tweede helft is de beste kans voor RKC geweest. Nu die vrij schot van de Graafschap lijkt me wat ver, wordt toch terug voor de goal gekopt. En van dichtbij wil Rozen die bal die door de Leeuw wordt teruggekopt voor het doel. Wel binnenschieten, nou schieten lukt wel, maar binnen niet, want de bal gaat een meter naast. Maar de beste mogelijkheid in de eerste helft, of in de tweede helft, pardon, was dus voor RKC. Voor Snow namelijk, nou goed doorzetten aan de linkerkant van aanvoerder en linksback van Peppen. Die kon schieten. Uh, dat uh, schot werd gered door de keeper van de Graafschap. Maar de rebound viel voor de voeten van Snow. En die deze ogen dicht en die schoot. En dat is meestal heel goed. Maar niet als er net toevallig een tegenstander nog een voet uitsteekt. Want dan komt de bal dus daar tegenaan. En dat was de kans. Dus niet benut. 52 minuten zijn we onderweg. De Graafschap en RKC. Het is allemaal niet heel goed. Maar ja, wat verwacht je? Als je kijkt naar twee ploegen die laag staan op de ranglijst. Het is in ieder geval in evenwicht. En alleen om die reden al spannend. BNN Today, zet een punt. punt achter de week. Ja, en we kijken vooruit, Willemijn, naar, over de volgende week heen naar de kerstmis. Want het zit daar aan <lacht> te komen en ik zie al je gezicht dat je er kijk, zin in kijk, hebt. Kijk niet zo naar mij. Zo ik dan, ja. met al je vrienden. Ja, wel trouwens. Van nu weet ik niet. Maar we ook een kerstdiner met vrienden. Ja. Oké, okay, nou, bij ja. ons thuis moet de kat oppassen, zou ik maar zeggen. dat <lacht> <lacht> doen niet heel erg een kerstmis. Nee, we doen wel een kerstmis maar met z'n viertjes. Hartstikke leuk. Twee kinderen, vrouw. Hartstikke mooi. En dan willen we nog wel eens een kerstplaat opzetten. Um, en kerst is over het algemeen dat het dat dat glazuurje van het tanden springt qua zoetigheid. Uh, daar is dit niet anders in eigenlijk. Maar dan wel gezongen door een gast die ik heel erg gek vind. Pete Philly in dit geval. Uh, misschien, misschien wel bekend ja. van Pete Philly en Perquisit. Maar hij heeft een, een geweldige soloplaat uit ook. Uh, en ze hebben Pete Philly bereid gevonden op een compilatie-cd. So This Is Christmas. Waar onder andere ook Mook op staat. En Dotan, Marike Jager, Sherry en Tim Akkerman. Van alles en nog wat. Maar dus ook Pete Philly. En Pete Philly gaat zingen. Ken, heel veel mensen kennen Pete eigenlijk alleen maar als een fantastische flowende rapper, want het is een man met een boodschap... En een, geweld, en een geweldige rap, maar dat hij kan zingen, bewijst hij in. Daar komt hij, hoor. Het is een all-time favorite. Have yourself a merry little Christmas.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 en on the a merry little Christmas! zo snel als dat hij begon, is hij ook weer afgelopen. Bij groot fan van deze man. Piet Philly hoor je en have yourself a Merry Little Christmas. Now. Yeah. We gaan naar het eerste grote onderwerp van vandaag, Luc Ikink. Ja, dat is natuurlijk luik. Bij de aanslag dinsdag, in de ochtend voor de aanslag, kwamen in totaal zes mensen om het leven. Het eerste moment was een eerste granaat. Een heel luide ontploffing, korter na de tweede ontploffing. Hoorde schoten ook. Achter de bocht zag ik mensen liggen, al bloedend, al schreeuwend, al lopend. Alles door elkaar. Politiemannen liepen gewapend over het plein. In een mum van tijd stond het vol met politieagenten. Iedereen moest dekking zoeken. Iedereen werd naar binnen geduwd. Alle gewonden op brancards, allemaal binnen. Totale chaos, mensen op de vloer. Ja, het was totale paniek. Je de daden begon te schieten en gooiden ook met granaten. Naast de doden raakten meer dan 100 mensen gewond. Volgens de nieuwe premier, die over was de aanslag geen terreurdaad. Nou, er zijn geen aanwijzingen dat hij een terroristisch motief had. Er is geen afscheidsbrief gevonden, dus nou ja, vooralsnog uh, geen bewijs. Het lijkt erop dat, het, dat hij individueel handelde. De man, 33, een, een lasser uit, uit Luik, was, was een wapenfriek, thuis... Kon hij, thuis had hij een enorme collectie... en hij kon wapens blind in elkaar zetten, wordt wel gezegd. Hij was ook veroordeeld voor illegaal wapenbezit. In 2008 had hij voor vijf jaar de cel in moeten gaan... maar dat is niet gebeurd, hij is vervroegd vrijgekomen. In het Belgisch parlement zijn de slachtoffers herdacht. Deze verschrikkelijke misdaad werd gepleegd... door een geïsoleerd individu. We moeten samen, de regering, het parlement en justitie lessen trekken uit dit drama. De dader Nordin Amrani pleegde na zijn daden zelfmoord. vermoord. Milijn. Ja, Farouk, um, jij bent natuurlijk de presentator van het nieuws in, uh, in Vlaanderen... en uh, justitiejournalist. Hoe hoorde je dit nieuws? Well, ik was op uh, reportage uh, in Brussel. Ik was uh, op een zitting van de raadkamer... en daar werd het, uh, um, het, uh, het om omkopschandaal in de Belgische voetbal... Uh, uh, behandeld En uh, even voor één uur kreeg ik dan de melding dat er uh, in Luik um, een man granaten had gegooid uh, in het publiek. En dat er al sprake was van uh, zeker één dode en een aantal gewonden. Ja, Bij granaten denk je toch niet meteen aan een aanslag, hè? Je, of toch niet, uh, toch niet aan een terreurdaad of zo. Je vindt, nee, dat een... zou ik denken van Ja, juist. Ja, omdat, uh, ik kan me niet herinneren dat er, dat er uh, recente uh, aanslagen gebeurd met, met een granaat. Je zou dan verwachten, misschien met, echt met een bomaanslag of, of uh, een auto die ontploft. Of, uh, maar wat dacht je dan? Eigenlijk, uh, ja, weer, weer een gek zeker. Hè? Iemand die iets... Ja. Uh, en uh, het begint eigenlijk pas heel langzaam door te simpelen. Dat is meestal met, uh, met dat soort berichten. Hè? Kijk maar naar wat er, uh, wat er in Noorwegen geweest is met Breivik. Hè? Ja. Dat, uh, de impact uh, komt er pas eigenlijk uh, heel, heel... Traag, is dat ook de reden waarom het zo lang chaotisch blijft? Want dat valt mij altijd op. Is dat als er, als er iets gebeurt, dat je zeker een uur, minimaal een uur, anderhalf, twee uur. dat je. Uh, continu tegenstrijdige uh, tegens berichten hoort. Het is een complete verdwazing op dat ogenblik. Hè? Uh, je hoort tegenstrijdige berichten. Uh, op, uh, in eerste instantie werd er gedacht dat er een, uh, een ontsnappingspoging mm -hmm. uh, uh, was gebeurd. Dat er dus een aantal uh, gewapende mannen ja. met granaten. Uh, de dat de van hadden. justitie gevlucht waren? Of, of, ja, of, ja, ja, dus dat was het eerste bericht. Dus de politie trok dan uh, met de wapen in, in de hand door het, door het volk. En, en uh, ja, eigenlijk ook een beetje doelloos. Uh, het publiek liep de ene richting uit, uh, de politie de andere richting. En, en ja. uh, het was eigenlijk een en al chaos. Laten we zeggen, laten we de mensen die in het centrum van Luik waren... was er wel duidelijk dat er iets aan de hand was. Maar ja. de buitenwereld had zoiets van, uh, hè, wat is daar nu aan de hand? Wat dacht jij, Alberto? Dacht je, het is een gek of dacht je aan een aanslag? Nou nee, ik, ik, ik kreeg het wat later mee. Want ik was zelf met... Uh, hoor ik op reportage, dus toen ik mijn telefoon zette, was al meer duidelijk. Het um, is natuurlijk verschrikkelijk drama. Uh, uh, als je dat hoort. En het was inderdaad weer een gek. Maar ik vind wel dat, we, dat het niet dat daarbij blijft. Want de, de, het nieuws wat daarna komt vind ik wel belangrijk. Want dat laat zien dat het niet zomaar een gek is die is gaan schieten. Want het blijkt dat deze man vorig ja. jaar is vrijgelaten. En dat... Um, uh, er een aantal zaken uh, gevolgd moesten worden. En het, uh, waaronder bijvoorbeeld zijn uh, drugsverleden, uh, maar ook zijn, uh, zijn wapenverleden. Maar de politie mag uh, daarna hem niet uh, zomaar oppakken. Dat moet of op hete daad of na klachten. De assistent uh, die namens justitie hem controleerde... die heeft hem wel gecontroleerd of hij een dak boven zijn hoofd had... en of hij wat geld verdiende, maar niet op zijn wapen handel. En dat betekent dat deze man met een uh, ernstig uh, uh, verleden... Zomaar door kon gaan met zijn enorme wapenhandel. En als je weet dat, um, dat er in België. dat België echt floreert, de wapenhandel. Als je ziet hoeveel illegale wapens daar vandaan komen. ook in Nederland. Ja. Alleen al in ons land. dus, zeg jij. Ja. Maar dus, maar hoe, hoe heeft het zo fout kunnen gaan, Verhoek? Want het was. Al best, het het is... was natuurlijk een bekende crimineel. Oké, okay, die, die wapens, daar is hij uiteindelijk onderuit gekomen. Hij is onderuit gekomen. Dat is heel cruciaal hoor. Ja. Uh, hij was aanvankelijk veroordeeld voor uh, wapenbezit. Ja. Maar door een handigheidje uh, is hij daarvoor vrijgesproken. Uh, door zijn. Uh, uh, met dank aan zijn, aan zijn advocaat. Dus dat, maar dat, is dus dat, dat tot het... niet officieel achter zijn naam? Die, uh... Nee, uh, terwijl er toch wel wat uh, wapens uh, bij hem in beslag genomen waren. En ja. men wist dat hij een wapenfriek was. Maar hij is daar niet voor uh, veroordeeld. Dat betekent ook dat je, als je zo iemand vrijlaat... je er hem ook niet op kan controleren. Je kan dan ook niet zeggen, je moet uit de buurt van wapens blijven. Uh, omdat hij voor drugs was veroordeeld. Uh, drugshandel, hij had een hele cannabisplantage opgezet. Ja, dan kan je wel zeggen, dat valt onder één van je voorwaarden. Maar, maar ik, ik moet even... Deze man had in het verleden allerlei wapens. Klopt, klopt. Deze man is uh, veroordeeld voor heel veel, behalve voor die wapens. Dat is helemaal waar. Mm -hmm. Maar politie en justitie... Je zegt, je mag dan niet controleren op wapenbezit... maar je mag toch een jongen wel wat, wat beter monitoren. En wat je ziet zowel in België als in Nederland, en zeker met dit soort gekken, is dat op het moment dat ze gepakt zijn, hun straf hebben uitgezeten, ze met rust worden gelaten en heel erg weinig worden gecontroleerd. En in dit mm -hmm. geval had hij natuurlijk nog niet eens de straf uitgezeten. en was ook nog, uh, of tenminste, was in ieder geval vervloed dat, dat, dat is het hele gevoelige punt. Hè. Uh, uh, ik noem dat de, de zachte onderbank van justitie. Hè. Men doet alles om iemand dan te pakken te krijgen, veroordeeld te krijgen in de gevangenis. En, dan, en daarna houdt het en dan op. We, ja, dan houdt het op, dan wordt hij vrijgelaten. En dan stopt het eigenlijk, hè. Dat er niemand die nog controleert. En die taak is in België toegewezen aan justitieassistenten. Zeg maar maatschappelijk assistenten. En die moeten dan eigenlijk een gesprek hebben met een zware crimineel. Maar die, die mogen, dus, maar die mogen die, ook helemaal niks. Ze mogen niks helemaal die. niks. Eigenlijk moeten ze bijna de, de man op, op zijn woord geloven. Als hij zegt van nee, ik doe niks verkeerd. Huisbezoeken, zeker onverwachte huisbezoeken, gebeuren mag ik. helemaal niet. Waarom is dat zo? Waarom, waarom zijn die mensen aan handen en voeten gebonden? Waarom, ja, waarom dat wordt daar niet strenger gemonitord? Is daar een juridische grond voor? Dat is wat de wetgever bepaalt. Heeft, hè? Dat, dat zijn als dat als Is men dat zegt privacy van, dan of nee nee nee ik denk maar dat uh, kijk. Uh, de, de regering heeft nu aangekondigd dat men dat toch wel beter in de gaten moet houden. Maar als de wetgever zegt van kijk, dat zijn de taken en daar stopt het, ja, ja oké. Okay, gisteren het... heeft de regering gezegd, we gaan uh, politie en justitie gaan uh, voornamelijk dan voorwaardelijk vrijgelaten criminelen beter monitoren. Dan begrijp ik trouwens niet zo goed het onderscheid tussen voorwaardelijk. Want iemand die wel zijn hele straf heeft uitgezeten en, en onvoorwaardelijk vrij is, uh, maar... kan, dit, kan dit soort dingen ook begaan lijkt mij. Maar... Ja, dat is ook zo. Als je, als je, ofwel zit je je straf tot de laatste dag uit en dan moet men jou laten gaan zonder controle, hmm. maar als je vervroegd of vrijkomt, ja, dat is, dan zijn er voorwaarden aan verbonden. Hè? Ik zeg je, ook in Nederland lopen er dit soort mensen rond. Met zoveel wapens hmm. in huis. Hoe worden, wapens. hoe worden die in Nederland ik ik hoe koncret. gek ze zijn. Nou ja, niet. Niet. Er zijn echt honderdduizenden illegale wapens, en als je het hard op uitspreken, geloof je het bijna niet, in dit land. De politie weet niet hoe ze uh, die instroom op dit moment een halt kunnen toeroepen. Het is... Maar het, het ja. lijkt nu een beetje alsof de schuld geven aan het wapen. Er ligt natuurlijk ook nog een ding achter. Je Zeker. merkt aan alle kanten, en da daar ben ik... De psychologie. Dat, ja, de psychologie van het niet kunnen omgaan met bijvoorbeeld een teleurstelling. Zoals onze ag als agent in opleiding van de week, die zijn zijn vriendin of zijn ex-vriendinnetje doodschiet... omdat hij het niet kan verkroppen dat, dat ze niet meer met hem wil. Uh, uh, mannen, en deze, ma deze man was uh, zwaar maatschappelijk teleurgesteld. Hè, stond, ja, maar en in ja, een wereld tegen je, hem. Jij die, hebt ook en... mannen, het zijn vaak mannen, natuurlijk. Mannen die uh, hun hele gezin uitmoorden omdat ze het uh, onder moeten. Als, als als het niet meer met, met, met mij wil, dan allemaal maar niet. Mm -hmm. daar, daar ligt maatschappelijk iets achter. Wat, wat natuurlijk ook wel uh, zeker, een, een is, bijzonder... Uh, ja, zeker ja, zijn beelden die we, die we voorheen alleen in Amerika zagen. En ja. inmiddels zo langzamerhand ook steeds meer in Europa... En dat is best wel opvallend, heel dicht bij huis. Ja. Al van de Rijn is nog niet zo lang ja. geleden. Maar jij ja. zegt, want jij hebt een reportage gemaakt... Hè, over de illegale wapenhandel uh, ja, in veel... Nederland. En ja. het is heel makkelijk. Het is, het is... Is... In België schijnt het in Wallonië helemaal super makkelijk te zijn. Ja, we dat van is... de week een advocaat zeggen. Ja, en heel veel maar... Nederlandse wapenhandelaren halen in Nederland het in België. Ja. Ik bedoel, uh, en je ook rijdt dat de grens... zwaardere wapentuig. Ja, ja, een paar weken terug had Peter de Vries nog een uitzending... over een jongen in een huurhuis. Hij noemde hem Rambo, die echt over... Een wapenarsenaal beschikt. Nou, hij, hij zei dat hij er een klein oorlogje mee kon beginnen. Dat is echt zo. Dat was een, een Nou, Gelukkig was hij niet zo gek dat hij, dat hij, uh, dat hij er mensen mensen mee wilde aandoen. Maar hij wilde bijvoorbeeld wel een bank uh, overvallen, uiteindelijk ermee. Het, het is wel. Wat, een, wat kan je daar ja, strenger controleren? Ja, dat is duidelijk. Dat gaan ze nu in België ook doen, hebben ze uh -huh. gisteren gezegd. Wat moet je eraan doen? Nou ja, ik denk dat, dat uh, mensen die zich ooit met wapenhandel hebben bezighouden... dat zijn vaak mensen die freak zijn. En die zul je, zeker in dit geval van, uh, van die Belg die zul je echt daarna moeten blijven controleren. Het is een beetje als met uh, pedoseksuele of pedofielen. De kans op recidief is heel erg groot. Het is ook een gevaarlijke mix. Hè? Als, je, als je iemand hebt die wat gestoord is en ook ja. nog kwaad op de maatschappij... En dat blijkt ook iemand te zijn die makkelijk aan wapens kan geraken. Ja, dat is een dodelijke combinatie natuurlijk. He? Nou zei iemand van de week op Radio 1, een hoogleraar crisisbestrijding. Die zei, er moet ook een omslag komen in het denken. Wij zeggen altijd dit soort dingen van, zo, van die lone wolves, hè, kunnen we niet voorkomen. En die man zei, nou je moet de mogelijkheden waar zo iemand kan toeslaan, die moet je beperken. Dus bijvoorbeeld een evenement als een kerstmarkt moet je gaan beveiligen. Ja. Ja, maar dat kan je nooit, nee, kan ja. je nooit beveiligen. Hè? Dit, dit, dit fenomeen van in Amerika kent men dat als spree shooter. Hè? Dat is iemand die uh, uh, kwaad is op zijn, op zijn voor, vorige baas. er uh, naartoe trekt naar het kantoor en, en als een collega's uitmoord en daarna zelfmoord pleegt. Of die kwaad is op zijn schoonfamilie of zijn ex-schoonfamilie. Dus dit. Dit is een fenomeen dat inderdaad komt overwaaien uit de, uit de Verenigde Staten. En ik vrees dat we dit nog meer zullen Ik mee zeggen, maken. Voor, mijn, voor mijn gevoel is het niet het beveiligen van kerstmarkten de oplossing. In nee, dit geval is het het oplossen van, van, van, van, van illegale wapens. en van de achterliggende reden waarom mensen niet met dat soort mensen teleurstellingen meer kunnen ja. omgaan. Dat is, ik, dat, daar ligt iets. Ik begrijp dat elke keer uit die verhalen, denk ik jemig man, als je nou toch een keer met iemand was gaan praten even met, of met je broer, maar die weten daar ook niks van. Net zoals natuurlijk ja. bij Tussen van der Vlis was dat ook het verhaal. Slu sluiten zich in zichzelf op en gaan dan los. En misschien ja. ook een beetje accepteren dat dit soort dingen nou eenmaal kunnen gebeuren. Ja, ja. Dit kan ook altijd ook, gebeuren. Als je kijkt, uh, de plaats die uh, um, Amrani uitgekozen heeft, uh, vlak uh, tegenover het gerechtsgebouw en daar een aanslag pleegt. ja dat is een statement. Ja. Uh, dit, dan wil je echt wel onschuldige mensen, mensen treffen. Uh. Bij busval, en ik, en ik, had ja. hij het gemunt op, op één politieman of op één rechter, ja dan had hij uh, die waarschijnlijk die persoon uh, iets aangedaan. Ja. Maar dit is echt zijn uh, is... frustratie afreageren op de samenleving. Maar ik ben een beetje bang dat het, um, en, en dat mag ik, ik, ik werk in de media, dus dat moet, je, dat moet je nooit hard op uitspreken. En ik vind ook dat we daar heel veel aandacht aan moeten uh, besteden. Volgens mij is het ook zo dat als je dit soort beelden ziet op televisie en ziet dat mensen in buurlanden met wapens de straat omgaat om, om, om daar een, een slachting aan te richten dat de knop bij jezelf al, als je een beetje daartoe in staat... zou kunnen zijn, wat sneller omgaan Een, kop, een copy, copycat verhaal. Het ja. domino effect. Ja, ik, ja. Het, het, het zou me niet verbazen. Ja. Maar, maar dan uh, dus niet meer over hebben? Nee, zeker. Of? Op het moment dat het uiteraard ja. moet je het erover hebben. Als mensen worden doodgeschoten op straat, dan moet je dat, uh, moet je dat laten zien. Maar ik denk wel dat het, dat het daarmee te maken werken. zou kunnen ja. hebben. Ja. Je hebt dan uh, een, een Zuid-Koreaans uh, videobedrijfje, dacht ik, dat dan het nodig vond om er ook nog eens een 3D-animatie van ja, te maken. Ja, ja, ja. Waarbij je dan uh, in, in ware GTA-stijl uh, uh, de man ziet uh, zijn wapens legen en granaten gooien. Ik vond dat gewoon wansmakelijk wa uh, eigenlijk. Over hier gesproken en over een, een, een nare dingen. Dan, uh, die, die Gabriel was natuurlijk, uh, uh, die, die, die, die peuter, die is, die is verleden, het baby, zeg maar, ja. baby. En de familie had geen geld om die begrafenis ja. te regelen. En vervolgens heeft een krant dat uh, betaald, ook nog eens in ruil... omdat het verhaal dan alleen daar in deze De krant ontkent het nou, heel O ja, ja. Oh, ja, dat, nou ja dat, dat, uh, dat is dan goed dat ze dat doen, en ik hoop ook niet dat het waar is. Maar wat ik dan heel erg pijnlijk vind... is dat die familie heeft moeten waarschuwen voor allerlei nepfondsen dat mensen dus geld inzamelen voor deze ja. uh, babybegrafenis. En dat bleek dan geld te zijn dat nou ja, in de zakken ja. van de oplichting... Het ja, is crisis. Ja. Ja. Het is uiteindelijk de stadluik ja. uh, uh, die, uh, die gaat betalen. Die, die zal de begrafeniskosten op zich nemen. En morgen ja. is er ook een, uh, een stille tocht in Luik. Even naar het voetbal. Bas 1-1 uh, nog steeds? Nee, is zojuist 1-2 geworden. Dat betekent dat RKC op voorsprong staat. Het doelpunt van de, Van Peppen. Prachtige goal van notabene de linksback die een voorzet geeft. Die bal dwarrelt eigenlijk overal overheen. Komt dan via de andere kant weer terug. Van Peppen neemt hem heel stijlvol aan met de buitenkant van zijn linkervoet. Vervolgens kapt hij naar binnen en schiet hij met rechts. Toch normaal zijn chocoladebeen heet dat in het voetbal. Daar staat hij op en voor de rest moet hij er vooral niks meer doen. Maar nu even wel, want schoot hij de bal in de verre hoek. Mooie goal, 20 minuten voor tijd. En waarom kom ik nou zo graag bij de graafschap? Omdat de mensen hier met zo'n tegengoal wel teleurgesteld zijn. Maar omdat er naast mij een meneer tegen een andere meneer zegt... Wel een mooie goal, hè? Nou, daarom dus. Prachtig. 1, 2, 20 minuten nog. BNN Today zet een punt achter de week. Een chocoladebeden, die gaat voor deze avond in mijn uh, vocabulaire, daarbij. <lacht> um, ik heb, uh, voor de volgende plaat ben ik, ga ik naar een man die al 30 jaar, misschien al wel langer, uh, platen maakt. En, en uh, de wereld overtrekt en wordt gezien als een ja, bizarre singer, songwriter, troubadour, uh, um, een pionier in het, uh, in het maken van, ja, van zijn hele eigen stijl. Het is, het is eigenlijk een soort, soort unicum, een soort uh, uh, lone wolf, maar dan in de muziek. Ik heb het over Tom... Waits. Uh, ooit begon hij met een totaal andere stem. Zong hij zoetgevoelige liederen uh, uh, uh, met een mooie stem... en in één keer ontdekte hij dat als je zo gaat zingen... dat, me dat mensen het dan eigenlijk veel interessanter vinden. En zo heeft hij inmiddels al een behoorlijke uh, straatplaten op zijn naam staan. Hij heeft een nieuwe, nieuw album uit. Heeft zeven jaar geduurd. Ik neem niet aan dat hij al die zeven jaar... iedere dag aan die liedjes heeft geschreven. Want uh, uh, of het nou zijn allergrootste meesterwerk is, dat weet ik niet. Maar het is wel fijn dat Tom Waits weer een plaat uit heeft. Want dat betekent ook waarschijnlijk... dat hij ergens in de nabije toekomst alweer een toertje gaat maken... En dan zullen we hem in Nederland wel een keer kunnen gaan bewonderen. En als je dat een keer kunt zien, doe dat. Want het is wel een belevenis, hoor. Die man op het podium. Soort, ja, het is een soort krap als je hem over het podium ziet. Oud al. Ja, maar hij is al ja, Maar nog steeds. Still going strong. Hij woont in de woestijn. Drinkt drie, drie glazen water per dag. Hm -hmm. en, uh, uh, en niemand weet eigenlijk precies. Van, ja, mensen weten wel waar hij woont. Maar als je daarheen wil, moet je naar een café. Ja, Boots heeft dat ooit gedaan. Van de VPRO, ja, ja. voor Radio 6. Moet je naar een café. Daar had hij ooit een brief naar gestuurd. Als Mr. Waits komt, wilt u hem dan deze brief geven. Want ik wil graag een interview met hem. En dat is hem gelukt. waar in de woestijn? Ja, ergens in de Nevada woestijn woont hij ergens. En, maar niet, ergens heel diep in de woestijn. En als je hem wil spreken, moet je in dat café gaan zitten. Dan komt hij <laughs> één keer in de week. Nou ja. Tom ze dus. En uh, uh, het kortste liedje van de plaat met Tevens Wat mij betreft misschien wel de mooiste. The Last Leave. Oh, moet ik hem niet open doen natuurlijk. We gaan even, even opnieuw opstaan. Een, ja. een schattig handmatige, stokoude cd-speler. Ik heb hier een stok oude cd-speler. Er zitten een paar knoppen op en ik druk op de verkeerde. Last Leave, Tom Waits. I'm the last on the tree. The, took the rest, but they won't take me. I'm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 Het bier wordt hier gewoon weer overgetrokken. Het is inderdaad een beetje het laatste blad van de boom. Nog één zuchtje wind en hij laat het eraf. En die maar wat strop, een stem. die wordt oh. mijn nek. Tom Waits, hoorde je een last time. leave. Eén minuut over, twee minuten over half tien is het. Hier is Martijn huis. Radio 1, het NOS Journaal. Bij Nederlandse koeien en schapen is een nieuw virus ontdekt, het Smallenberg-virus. Sinds begin deze maand zijn in Nederland op 20 schapenbedrijven misvormde lammeren geboren, die het virus blijken te hebben. Volgens het RIVM is het risico voor de volksgezondheid klein. De Voetbalbond van Cameroen heeft zijn aanvoerder en sterrenspeler Samuel Eto'o voor 15 wedstrijden geschorst. Volgens de bond spoorde hij vorige maand zijn teamgenoten aan tot een staking. De wedstrijd tegen Algerije ging toen niet door. De voetballers weigerden te spelen omdat ze nog geld te goed zouden hebben. En een Braziliaanse student wil zijn naam laten veranderen. omdat hij Adolf Hitler Sousa Mendes heet. Hij kon dat tot voor kort geheim houden. maar een universiteit waar hij zich aanmeldde. heeft zijn naam op internet gezet. Het leidde tot een stroom Facebook- en Twitter-berichten. en pesterijen aan het adres van Adolf Hitler. En dat was het. Iedere vrijdag een mooie achter de week. Is dat zeker? Ja, oh, wat ja. moeten die ouders wel in die gedachten hebben op die verwerkingsdag? Hebben ja. jullie dat ook in België, Farouk? Dat wat? soort uh, rare ouders die hun kinderen zo noemen? Of... Dat Gebeurt alleen. Uh, nee, nee, nee, nee. Het zijn eigenlijk uh, uh, altijd heel. De, allemaal dezelfde namen. Hè? Je hebt dan zo trends en dan heb je. W wat is het in België? Ja, uh, Mohamed is de meest voorkomende ja. naam. Dat is dat. Nee, maar je hebt Thomas en dan. Uh, en, en, Volgens mij is het hetzelfde als hier. Yes, ja, ook hip. Yes, veel yes, yes, ja, ja, Je hebt dan zo trends en oude Vlaamse namen. Uh, ja, ik probeer nu. Uh, ja. Mijn zoon heet uh, trouwens Milan. En toen ja. was het helemaal niet zo populair. En dan... Maar nu? <laughs> dan maar nu... Ja. Voilà. Altijd even googlen voordat je je kind uh, iets noemt, geloof ik. Dat ja. doen mijn vriendinnen ook. Um, aan tafel dus Farouk um, Ouskunes van de VRT. Goed dat je er bent. Van de, excuseer? Zeg ik het verkeerd? Van de VTM. Oh, VTM, sorry. Van de VTM. <laughs> ja. En de undercover journalist uh, Alberto Stegenman. Uh, allemaal ons ook te bezichtigen trouwens via de webcam op bnntoday.nl. En gaan we eerst even naar voetbal. Bas, Ticheler. Nog steeds 1-1, ja. hè? 1-2 was het net al. Uh, ja, we lekker 1-2, ja. Je, je <laughs> ja, kunt het kunstmatig spannend <laughs> houden. Er wordt misschien nem... wel 2-2, want de oh. graanschap krijgt een vrije schop. Nou, nee hoor, want Snow uh. komt die bal weg. Het wordt wel een aardige wedstrijd. Kwartiertje nog te gaan. De RKC staat dus voor alle duidelijkheid voor... Dat betekent dat de graasschap toch wat moet. Nou ligt de ploeg wel een wijze van spelen. Dat noemen ze in Duitsland Sturm und Drang. Namelijk de mouwen opstropen en gaan. Ze hebben veel lange sterke jongens. Fysiek sterke ploeg. Dus dat kan wel met hoge ballen in dat strafschopgebied. Maar aan de andere kant ontstaat er dan gegarandeerd wat ruimte voor RKC. Die zijn voetballend wat beter. En die loeren dan op een countertje om de wedstrijd straks te beslissen. Maar het wordt in ieder geval denk ik nog wel spectaculair. Het laatste stukje van de wedstrijd, 12 minuten. En we hebben al één slachtoffer gehad van dat vechtvoetbal. Dat is namelijk de cornervlag aan de overkant. Daar zijn wat mensen tegen aangelopen. En die is doormidden gebroken. En dan hebben ze het overgebleven stompje hebben ze terug in de grond gezet. In Den Bosch, of trouwens in Maastricht, is er iets heel spannends aan de hand, Bas. Want er wordt van eigen helft gewoon gescoord. Een fantastische goal. Europees oh. niveau. Weet bij, je wie? Ja, bij FC Bos. Ja, <laughs> nee, ik weet niet wie het was. Oké, okay, je wel. <laughs> Lucky Kink met het eerste grote onderwerp van vandaag. Ja, dan gaan we naar de persconferentie van Mark Rutte zelf, Markie. Goed, dank, eh, dames en heren. Welkom hier in deze persconferentie. Yes, Mark en P. Echt blij dat je weer bent. Echt, vorige week verhagen, dat was echt helemaal niks. Hoe kom, het aangeschoten wild, zo stond hij er. Hoe kom je erbij dat hij er mag staan? Nou, ja, ik ben blij dat we een kandidaat uit de procedure rolde. Er uh, zijn natuurlijk maar heel weinig mensen in Nederland... die voor deze hele zware baan in aanmerking komen... Nee, nee. Ik ben heel blij dat die procedure goed gelopen is. En dat we een goede kandidaat hebben. Nee, maar ik hoorde dus dat vragen helemaal niet wilde, die persconferentie. Maar dat, dat die moest van jou. Ja, zo werkt het bij mij. Als ik eenmaal besloten heb wie ik wil, ja. dan doe ik er ook alles voor om te zorgen dat hij het doet. Maar Mark, Maxime Vraag, come on. Hm? Hoe bedoelt u? Nou, de Koning Kilten. Ik ga even kijken hoeveel vragen er nog over dit onderwerp dus zijn. Ja, in ieder geval nee. Hans Andringa en Niet Frits. Frits Wester. Nee, nee. Uh, niks brutte. Uh, ik heb nog andere vragen. Ik ga het hebben over de bezuinigingen. Er zijn namelijk nieuwe cijfers. Ze zitten in de recessie en we gaan allemaal kapot. Waar gaat het eigenlijk heen, Mark? Nee, maar nogmaals. Die vragen over wat ging er door je heen, daar kan ik helemaal niks mee. Nou, maar we ja. wisten natuurlijk dat de economie wat zwaarder weer verkeert. Dus je, je houdt rekening met... Uh, verslechterende cijfers. Dus in die zin uh, hou je daar natuurlijk rekening mee. Maar de cijfers liggen er zoals ze er liggen. Mm -hmm. En dan moeten we weer hetzelfde. Oké, ik kan houden. Het okay, was. Hé, hey, Markie, dank. Een lekker weekend. En uh, dit weekend weer naar je moeder, geloof ik, hè? Oké. Okay. Dank. En allemaal een goed yes. weekend. Ja, gemoedelijk. Ja, gemoedelijk. ja gemoedelijk. Hey, goed, goed weekend. weekend. Ja. <laughs> die maak ik, Die maak toch. Ja, uh, ja, ze liggen er dus zoals ze er liggen. Hè? De cijfers. Um, de recessie. Alberto, maak jij je zorgen als je dat hoort? Nou, van ik de week? Heb, op, nou, nou ja, eigenlijk wel. Ja, uh, niet door dat woord, want ach, de ene dag is het de recessie, de andere dag dan weer niet. Maar uh, het is wel zo dat, dat er een hoop mensen zijn in dit land die, die echt ieder dubbeltje inmiddels om moeten draaien. Het, het nieuws van uh, zojuist weer: de kinderopvang waar we met lege plekken, omdat mensen hun kind daar niet naartoe brengen. Dus ik geloof dat er heel weinig mensen, of toch wel best wel veel mensen zijn, moet ik zeggen, die, uh, die zich uh, zorgen maken. Maar ik, ik wil ook, ook even één cijfer noemen: ja. en dat is dat de uh, top 500. In, uit de quote, dat die uh, het afgelopen jaar met 5,6 gestegen zijn. En dat uh, een totaalvermogen van 143 miljard 232.000 euro. <tiedacht> uh, miljoen, pardon. Uh, dus dat is, dat is erg veel. En uh, uh, dat geeft maar aan dat er dus volgens mij... Uh, een, een groot verschil uh, tussen rijk en arm... dat dat steeds groter wordt in dit land. En dat vind ik, dat maakt me wel zorgen. Nou, jij zegt net van... Nee, eerst even, ik, trouwens aan tafel... Ook, in België is het ook een rec recessie inmiddels, officieel? Ja, nog, nog niet helemaal. Hè. Er is, half, nog, hè, er is half. een groei van een half procentje. Maar ja. uh, het ziet er toch allemaal niet zo goed Maak uit. Maak jij er persoonlijk daar druk om? Um, ik vind het toch wel verontrustend hoor. Ik heb... Uh, uh, een paar maanden geleden nog eens een, een oud boekje boven gehaald, uh, The Great Wall Street Crash, ja. hè, het, uh, over de recessie, uh, 1929. En ik vind de parallellen altijd heel frappant. Hè. Je hebt dan uh, 2007 gehad, de crash, en dan heb je even die heropleving. En dan, uh, ja, de grote uh, dijk moet eigenlijk nog komen. Ze noemen hem nu al zo, hè. Ze noemen hem hier nu al de grote uh, recessie. Zag ik opeens op RTL 7 zo'n econoom dat zeggen... dat andere was de, de, de, maar dit is de grote recessie. Ja, dacht, nou. en, en men spreekt over de double dip, hè. Ja. Dat we even gaan naar hetzelfde niveau, maar het zou wel eens uh, hard kunnen doorschieten. Ja, want daar wilde ik net vragen, Alberto. Jij zegt van, er zijn, want ik denk hier aan tafel... Ja, uh, goh, wij hebben allemaal werk en het gaat allemaal wel goed met ons. Volgens mij, als ik zo even om ons heen kijk. Maar Alberto, jij komt ook uh, in hele andere leefomgeving terecht bij hele andere mensen voor je werk. En daar zie je dat mensen het nu al moeilijk hebben. Ja, klopt. Wat zijn dat voor situaties? Beschrijf beschrijft dat eens. Nou, Dat zijn gewoon uh, gezinnen in, in uh, wijken... waar, uh, waar uh, uh, geen grote hekken voor, uh, voor de deuren staan... waar twee auto's neergezet worden. Maar gewoon mensen die uh, um, echt op het moment dat ze boodschappen gaan, uh, gaan doen... Uh, uh, nadenken over elk dubbeltje wat ze uitgeven. En als je kijkt hoe het bij de voedselbank op dit moment is... dat is gewoon gigantisch veel geld. Ik was Vorige week was ik uh, bij een oplichter... Een man waarvan ik uh, vond dat hij uh, al het geld wat die, uh, wat die mensen aftroggelde, dat, uh, uh, uh, uh, dat dat niet kon. En die man vertelde mij, als ik dat niet doe, dan, uh, dan hebben wij niet te eten. En natuurlijk ik was daar een beetje overdreven. een beetje overdreven. Maar, ja, maar ik heb met die vrouw gesproken. En, uh, um, hoe hoe lichtte uh, hij dan op, mensen? Hoe deed hij dat? Nou, um, dat deed hij door uh, uh, vloeren te leggen en die uh, vloeren uh, cash af te laten rekenen. En het geld wat hij daarvoor verdient... dat hij dan niet bij de belasting uh, inlevert... dat gaat hij vervolgens naar, naar uh, thuis inleveren... Omdat, ze een, uh, omdat hij anders geen geld heeft om, uh, om eten te halen. Maar er zijn ontzettend veel mensen die tegen de armoedegrens uh, aanleven... of er zelfs onder leven in dit land... En inderdaad is het waar dat als je in de media werkt, dat heel veel mensen in de media hebben, dat die hebben vrienden die een goede baan hebben, die hbo of, uh, of universiteit hebben gestudeerd. Dus in die media spreek ik weinig mensen die, die dat bloed serieus nemen, maar ga je de wijken in, ga je het land in en je spreekt daar met mensen, dan zie je echt dat er heel veel uh, mensen zich grote zorgen maken over gebrek aan geld. Zo? Ja, in de, in de media trouwens ook. We zien nu in Vlaanderen dat uh, regionale omroepen het heel moeilijk hebben. Uh, moeten journalisten laten gaan. Uh, deze week is ook bekend geraakt dat er bij het persagentschap Belga... Uh, negen journalisten weg moeten. Je voelt wel dat er uh, een, een ontslagronde <kwijnt> aan de gang is. Uh, de nieuwe Belgische regering heeft beslist om uh, um, uh, het... het, het uh, hoe zal ik zeggen, het uh, brugpensioen uh, te moeilijker te maken... Zodat als een bedrijf een moeilijkheden is om dan mensen te ontslaan. Ja. Wat krijg je dan? Uh, vorige week uh, bij het bedrijf Duracell in, in Aarschot... Uh, zijn meteen uh, 300 mensen aan de deur gezet. Dat is al aangekondigd. Dus men probeert nog net uh, gebruik te maken van de oude regeling... om heel wat mensen aan de deur te hm. zetten. Nou, van de week waren, toen kwamen er berichten 5000 docenten hier in Nederland in het speciaal onderwijs... en 9.000 mensen bij de geestelijke gezondheidszorg... die aan de dijk gezet worden. Dat zijn forse, forse ingrepen. En daar schrik ik wel heel erg van. Omdat je denk ik vooral ook in, in tijden van, van zo'n crisis en, uh, en een onzekere toekomst... zeker je met onderwijs uh, heel voorzichtig moet heel voorzichtig zult moeten zijn. Maar de onderwijssector zegt zelf ook... ja, met deze bezuinigingen kunnen we niet anders. Maar ook al die bezuinigingsrondes, ja, als je dat, dat ziet in de zorg bijvoorbeeld... Ja. als je in ziekenhuizen loopt of in verzorgingshuizen... Uh, of mensen die met gehandicapten werken. Als je die mensen spreekt, dat heb ik laatst laatste tijd ook veel gedaan... Die, die hebben echt uh, grote problemen om nou ja, uh, uh, rond te maken. En ja. dat hun cliënten nog zo goed mogelijk te verzorgen. Maak je je zorgen over die groep die, die het nu al moeilijk heeft? Maak je je zorgen over straks als in maart echt die bezuinigingen er ja, liggen? Ja, de bezuinigingsrondes die waren uh, afgekondigd of aangekondigd, die waren al heel erg uh, grof. Als daar nu nog een nieuwe overheen komt, dan denk ik dat een hele grote groep daar gigantisch veel last van nee, gaat hebben. Ik vind hebben. het ook wel verband ja. dat heel veel uh, economen en uh, uh, uh, uh, uh, mensen van het CPB het gewoon waarschuwen voor een volgende... Uh, um, bezuinigingsronde. Doe, wees daar voorzichtig mee, omdat je daarmee inderdaad mensen ja, maar de finale tik ik, ik, ik heb evenveel economen gelezen die zeggen, ja, wel hard bezuiniging, uh, bezuinigen als mensen die ja. zeggen, nee, voorzichtig, dat, dat blijft natuurlijk een beetje nou ja, goed, een belangrijk verhaal, denk Ja, maar ik. op het moment dat mensen het er niet over eens worden, dan zul je toch ergens voor moeten kiezen, neem ik aan. Als we het um, hebben over, het is natuurlijk de hele week heel erg gegaan hier over die bezuinigingen, die komen er waarschijnlijk aan, 6 tot 10 miljard. Uh, hoe dan? Waarop? Nou ja, hypotheekrenteaftrek is natuurlijk genoemd. WW, AOW-leeftijd. Um, die hele discussie wil ik hier niet overdoen, maar wel Even Over het politieke spel dat alweer begonnen schijnt te zijn, hè? Um, geert Wilders die twitterde van de week in hoofdletters handen af van de hypotheekrente VVD zegt ja, inderdaad, ook niet aankomen. En dan zegt uh, CDA ja, in ieder geval niet ontwikkelingssamenwerking. Volgen jullie dit een beetje? Dit uh, verhaal, ja. nou ja, ik ook, ja, ja. En, ja. Wat, en wat denk je dan? Het is het is een spelletje of of nou, ja, menen het? Nee, het is het is een spel. Maar ik ben er wel van overtuigd dat zolang dit kabinet er zit... dat die hypotheekrente aftrek een no-go is. Wilders laat dat niet gebeuren. De VVD gaat met hem mee. En het CDA en heeft zal het al eerder Op de AOW-leeftijd was hij ook in een keer als een blad om aan de bomen... Oh, Komt toch wel de verhoging daarvan? Ik kan mij niet voorstellen, en er zijn een hoop economen die zeggen het is de woningmarkt die op dit moment zorgt voor die, voor die uh, grote economische problemen. Dus daar moet je wat aan gaan doen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit rechtse kabinet uh, daaraan gaat zitten. Zeker niet aan al die beloftes uh, voordat ze begonnen aan dit uh, karwijn. Maak jij je zorgen over je huis, over de hypotheekrenteaftrek? Nee, maar uh, er zijn wel een hele hoop mensen... die op het moment dat dat wordt afgeschaft... wel in de problemen komen, ja. Is dat in België... hebben jullie ook zo'n uh, zo taboe woord? ons is dat hypotheekrenteaftrek. Nou, daar ja, mag je het eigenlijk niet over hebben. De, ja, de, laten we zeggen dat vooral uh, pensioen is. is toch wel iets heilig, hè? Dat is het toch wel. En ook uh, de werkloosheidsuitkering. Dat wordt, uh, daar wordt nu echt wel uh, werk van gemaakt, hè? Uh, Dat was een, een eis van de, van de uh, Liberale Open VLD... om daar... Uh, uh, toch wat, een en ander wat terug te schroeven. Dus het wordt uh, moeilijker uh, in België als je je job verliest. Je krijgt uh, De eerste maanden krijg je nog 60 En en daarna gaat het heel hard achteruit, en wordt het stopgezet. Bestaat er eigenlijk ook zoiets als hypotheekrenteaftrek in België? Hypotheek? Nee, nee, nee. Oh, je weet ook helemaal niet wat het is, of wel? Uh, ik, ik heb het helemaal niet gevolgd in Nederland, oh, nee. hoor. Het, uh... Dat je heel veel geld terugkrijgt maandelijks als je een huis hebt gekocht. Waardoor je een best wel een duur huis kan kopen, daar komt het op neer. Uh, ik denk niet dat dat in België, België bestaat, nee. Maar goed ook, want uh, dat is hier. Uh, dat zorgt, zorgt, waarom... <laughs> zorgt alleen maar voor problemen. <laughs> dat verklaart waarom dat, uh, de Nederlanders zo grote huizen hebben in de, de grensstreek. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld ja, ja, okay, okay. heb ik ook Oké, oké. Bas Tegler. Ik voorspelde wordt het 2-2 uh, of wordt het 1-3. Nou, die voorspelling is uitgekomen, want er is inderdaad nog gescoord. Het is dus 1-3 geworden bij de Graafschap. RKC. Een eigen doelpunt van Janssen. Dat kan er dan voor de Graafschap ook nog wel bij. De derde keer al. Dat de ploeg uit Doetinchem dit seizoen een eigen goal maakt. Vorige week was het raak met Vormgoor en al eerder in het seizoen van de Pavert. En nu dus uh, Jansen die na een uitbraak van RKC. Want daar begon het allemaal mee met Castellion. Een invaller van Hout die elkaar heel slim, heel snel de bal toespeelde. En de laatste verdedigers van de graafschap zo omzeilden. De bal kwam hard voor het doel. Jansen wilde verdedigen, maar ongelukkig wijze liep de bal in zijn eigen doel. Daarmee is het natuurlijk gedaan. We zitten in de 89ste minuut en RKC gaat winnen. In Doetinchem zoveel is wel zeker. Het is 1-3. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Oké, dans jij wel eens, Willemijn? Mm, heel graag. Ja? Ben je een van, van, van, Alberto van, van danser? Nee. <laughs> van Roek? Uh, slow danser. Slow danser, ah, ja. Dan, dan durf ik het ook nog wel. Ja. Ik ben absoluut geen danser, maar als ik dit hoor... dan kan ik bijna niet stil blijven staan of zitten. Ik ga we ook verder niet een heel verhaal op, over ophangen. Want deze Janelle Monet, daar hebben we het over. Is een bijzonder excentriek wijf. Echt een groot, een strot van hier tot Tokio. Een scheef geknipt haar. Een heel excentriek prins is... Uh, uh, de dead fan van haar, die, kan, die, die droomt van haar. Nou ja, ik inmiddels ook. Want het ziet er mooi uit, maar het klinkt nog beter. Janelle tightrope. Monet en Tide Robe. Dat was gewoon een heel klein beetje. <laughs> Je zit hier een beetje te... Beetje zo... Ja, maar ik heb één druppel, precies onder mijn rechteroog nu. Je uh, Janelle Monet featuring Big Boy Wat van Outcast. Dat is een heel jong meisje, of niet? Zo te zien. Kan me niet schelen. <laughs> <laughs> zo vertoeld ik het ook helemaal niet... <laughs> Luc, ja. wat moeten we nog bespreken ja, volgens jou? super grappig nieuwtje uit België. Een tv-team uit Friesland ging naar Brussel op zoek naar Pis En ze wisten de weg niet en vroegen toen aan een voorbijganger waar ze naartoe moesten. Luister even mee. We are looking for Manneken Pis. Ah. De eerste uh, straatreks daar. De eerste, Ja. Yeah. Huh? Ja, nou ja, de geoefende luisteraar die hoort natuurlijk al dat dit de nieuwe premier van België is, Elio Di Rupo. Maar echt het volledige team, uit Friesland, uh, die had dat dus niet door. Op een gegeven moment komt er zo'n vrouw tussendoor en die, en die zegt iets in het Frans, blablabla, en hij zegt opeens, merci beaucoup. Ja, weten wij veel. Ja, het is niet alsof die man al 441 dagen in het nieuws is. En daarnaast, in Brussel stikt het van de rode vlinderdragende, slechts Nederlands sprekende homoseksuelen. Dus wij hebben het eigenlijk wel... Ben je eigenlijk blij met hem, Farouk? Um, het, is, het is nieuw, hè? Het, is, het is even wennen. Hè? Het is ook lang geleden dat er nog eens een, een Franstalige uh, ja. tot, uh, tot premier van het landschap... dat vennen dragen de alme homoseksueel. Misschien zet hij wel een trend hè, met, dat, uh, met dat rode strikje. Ja, ik hoop het niet. <laughs> ik, ik blijf het is een excentrieke trouw. man. Dat is wel grappig het is, een, het is een zeer excentrieke man. Enkele maanden geleden stond hij nog in zijn zwembroek... op de voorpagina van de krant. En ik moet zeggen, het is iemand die zijn lichaam wel verzorgt. Dus voor zijn leeftijd. Is, hij doet ook, doet hij, op, ook, hij is ook. Hij is ook niet uit de, uit de fitness te slaan. Dus ik stel voor hij werkt het echt voor aan zijn, de onderwerpen. Hij, hij werkt echt aan zijn lichaam. Nou, nu nog even aan België werken dan. <laughs> Goed, dat was de lijstweg van België, sorry voor uh, De De weg van Ajax dan... Hoe ver hebben we het zo kunnen... Ja, kunnen lopen? Ja, hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? Het Madhouse Ajax is nog niet in einde. Een rechter besloot dat de benoeming van Van Gaal moet worden geschorst. En daarna was er een aandeelhoudersvergadering. En, en die mensen zijn eigenlijk allemaal pro-kruif. Jawel, maar dat is ook logisch. Wij, wij praten over voetballen, we zijn een voetbalclub. Dus... Ja, ja, en een dag later werd duidelijk dat het raad... Hij zei het ook echt deze keer weer. Uh, een dag later werd duidelijk dat de raad van bestuur in hoger beroep gaat. En echt niemand die die hele zaak nog snapt. Nee, ik ken al die juridische dingen niet. Ik heb er geen enkel idee van, dus als... ik heb geen idee. Ach, ik word zo moe van die man. verdiep je erin. Ah, gast, het is je werk. Ja, volgen jullie dat in België ook? De zaak zaakruif? Nee. Nee, nee, ik toch niet. Ik zou er niet aan beginnen. Nee. Nee. Albert, u, ook... u kent hem wel, toch? Ja, absoluut. Alberto, jij, jij bent natuurlijk. Uh, of niet natuurlijk, maar je bent een groot Ajax-fan. Maar dat begint ook, ook een beetje tanende. Of nou, Ajax-fan. Ik ben vooral een Twente van En Ajax vind ik een leuke club. En als ik dan uh, op links uh, zojuist uh, ja, kruif, daar toch een, weer een klein tikkie zo krijg. Ik snap hem wel. Maar ik vind dat, dat doet ook wel een beetje pijn. Ik hoop, ik hoop echt dat hij wint. Dat, dat krui vindt. Ja, zeker. Ja. Ik, ik vind het heel erg verfrissend wat hij aan het doen is. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat de twee misdaadverslaggevers van Nederland... namelijk jij en Peter R. de Vries... hier in lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, dat zeker. Is, dat is, ja, ja zeker. Ja, zeker. Het wordt tijd <laughs> ik heb nog nooit zoveel gehoord. Ik tafel met één microfoon en dan tegenover elkaar. Ik voel een eerste, oh, ik voel een eerste weekend van januari aankomen hier aan tafel. Lijkt me heel gezellig. leuk. Ja. Ja, premier Rutte, we hoorden hem net al eventjes, die had echt een hele leuke week. Ik ben uh, dinsdag naar Afghanistan gegaan met het plan om daar eergisteren weer terug te komen. Dat is niet gelukt, het is uiteindelijk gisteravond geworden. Als het uh, bewolkt is kun je niet wegvliegen uit uh, Kunduz, maar het was een buitengewoon inspirerend bezoek. Ja, lekker belangrijk allemaal. <laughs> uh, Rutte die sprak de troepen toe en dat deed hij echt vol power. Als het gaat om de steun voor onze mannen en vrouwen, uh, die worden uitgezonden, dat die steun 100% in Nederland is. Zowel de politiek als bij de bevolking, het is fantastisch werk wat jullie doen. Ik zou zeggen, een heel groot applaus uh, voor jezelf. Ja. ja, en jongens, ik vind het mooi. Dat moeten wij ook... Okay, ja. applaus voor onszelf. Kom op, yeah. kom op, even mee. De... Applaus voor onszelf. Okay. Eh, dat, dat is dan onze premier. Ja. ja. Uh, nu, we hebben ook troepen in, uh, uh, in Afghanistan, hoor. Die zitten in Kabul, dus... Uh... Maar... Uh, maar de, de, wat, uh, de, Alberto, wat vond jij van dit optreden? Was het was natuurlijk heel losjes, casual, stond hij daar in zijn blauwe trui... Ja, een, een beetje een potje, potje tafelvoetbal te spelen. Ja, ik denk dat dat heel erg past bij de manier waarop hij zijn... Uh, zijn premierschap invult. En uh, volgens mij vinden de Nederlanders dat wel leuk. Stond ja, ja, vanmorgen wel een beetje sneu uh, je foto op, op mijn ochtendblad, hoor. Met die, met die omgekeerde playpot op zijn hoofd. <laughs> nou, heb je die foto gezien, dat was een beetje sneu. Nu hadden ze erop uitgekozen. Maar goed. <laughs> maar is dat dan, dat hij dat dan zegt, applausje voor jezelf? Is dat uh, nee, motiverend dat voor de troepen? <laughs> nee, dat denk ik niet. Alleen over het algemeen. Hij doet het wat losjes en, uh, ja. en volgens mij na uh, balken... en uh, vult hij dat wel prettig in. Ja. Ja, dan... Willemijn, de vettax. Uh, die moeten komen, zegt de raad van de Schier, Volksgezondheid. Sorry. Ja, dat is ook zo. Uh, het gevolg van vettax en dat soort maatregelen is dat je juist de mensen met een kleine beurs extra treft. Dus dat kun je niet doen zonder ook andere maatregelen te treffen, ja. bijvoorbeeld te kijken naar de inkomstenbelasting. Maar die vettax die werkt dus wel, zegt de raad. Net zoals alle andere maatregelen, zoals voorlichting en beweging. En in sommige gemeenten is dat al een groot succes. Nou zien we ook dat er uh, overgewicht van kinderen daalt, hè, van 26 naar 20 procent. Dat is toch uh, niet niks. Ja, en van het overgewicht is nu dus nog maar 20% kind. Een behoorlijk succes dus. En daar moet dus, dus die vettaks bovenop komen. Als ik even rondkijk aan tafel, Luc. Ja? Jij en ik uh, lachen om die vettak. Ja, tj, laat me komen, <lacht> maar ik weet niks uit. Maar misschien de andere hier aan tafel? Ik neem nog een nootje. <lacht> Vind je een goed plan? Uh... Nou, kijk, voor mor mor morbide obesitas, hè, zoals dat geloof ik heet. Nou ja, kijk, het is, een, het is een feit dat op het moment... Ik bedoel, voedsel is wel, heel veel, is wel een heel stuk duurder geworden. En goedkoop voedsel is nog steeds goedkoop. Maar het is niet het beste voedsel. Dus mensen die niet heel veel geld hebben kopen over het algemeen niet het, niet het beste voedsel. Biologisch en, uh, en organisch is al helemaal niet voor dus veel moet mensen. Dus je een op doen? Nee, juist, juist niet. Je, moet, ik denk dat er andere manieren moeten zijn... om mensen uh, te stimuleren om fatsoenlijker te gaan eten. Dat, maar dat is heel ingewikkeld met steeds hoger wordende voedselprijzen. Dus, maar ik vind een vettax daarin geen oplossing. Ik, ik denk zit... dat, het dan, dat je mensen dan alleen nog maar naar, de, naar de, de, de Mac en al die andere naarigheid drijft. Ze hebben in Hongarije ook een hamburgerbelasting. Dat schijnt wel een beetje te helpen. Qua gewicht dan. Ja, dan hè. is hij twee in plaats van 1,95 ja. is hij 1,97. Ja. En Alberto, vind jij een goed idee? Of tuttelend? Of... Mag je ook één keer geen mening hebben? <laughs> nee. dat is Ik gewoon je, op, Ik wou nee, zeggen, word je wordt hier voor ben ik betaald, ik betaald maar je wordt natuurlijk helemaal niet voor betaald. Nee, nee, nee. Voor de duidelijkheid. Ik krijg een bot snoep mee. Nee, dat helpt. Nee, ik zou het echt niet weten wat ik daarvan vind. Ik, vind. ik vind dikke kinderen, en er zijn er zoveel van, en zo wel een beetje zielig. Als je in Amerika rondloopt, dat moeten we hier niet krijgen. En het is ook best wel sneu vaak, maar of dat maar een het, Is, moet, weet is ik het niet. het enige middel om te zorgen dat mensen wat gezonder gaan eten? Ja, ik, ik, ik nee, nee, je, weet je weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Volk? Ja, ik weet het niet. Ik heb sowieso iets tegen taxen. Eh, mensen gaan eh, doen betalen om, om iets af te leren. Dat vind ik... Eh, Hetzelfde met verkeersboetes. Hè. Het is niet omdat uh, die omhoog gaan dat je dan uh, anders gaat uh, gedragen, denk ik. dan. Hey, ik denk dat je echt aan een hamburger dan meteen een tientje moet maken. Dat, dat, dat scheelt, maar niet nou, met, dan... Met roken werkt het geloof ik een klein beetje. Maar ja, ja. of je daar dan voor moet gaan. Laatste puntje, Luc. Ja. Dat is uh, ja, van de vettaks naar het mensenvet. Uh, bnn presentatoren Valerio en Dennis die gaan voor het nieuwe programma Proefkonijnen een stuk mm -hmm. van elkaars vlees opeten. Uh, hier hoor je hoe dat van Dennis wordt afgesneden. Auw, ik voel hem echt scherpen. Als we op z'n diep zijn, kan het dan even gezegd worden. Dan kan ik een foto uh, maken om te twitteren. Ja, dat was Valerio. En er werd zo'n dus stukje uit het been, of uit de bil van Dennis gesneden. Ja, de en dat gaan ze eens opeten. Ik heb de liddekers gezien, ze hebben het echt gedaan. Ja, ja. En ze gaan het nog opeten. Mm -hmm. Uh, hier heb ik dus even geen mening over. hou jij misschien? <laughs> nou, ik zag ze bij De Wereld Door en uh, ik, vond, ik vind het wel een leuk idee. Ik bedoel, uh, er is zoveel televisie op dit moment en het is best wel aardig om eens een keer weer wat nieuws te bedenken. En dat hebben ze gedaan. Ik, ja, ik, ik uh, snap persoonlijk, de op, er is enorm veel opheffen over mag het en uh, de grens Maar ja, ja, god, als het Het is jongens. verboden, hè? Het is verboden om, mensen, om in mensen te snijden zonder dat nee, iemand ziek da, da, is. En ook om het op te eten, want dan is het heling. De arts was ja. in ieder geval strafbaar, ja. Ja. Omdat het ja. ja. je, je althans wel... zou aangeklaagd kunnen worden. Ja. Je mag wel van je eigen nazels bijten, maar niet ja. die van iemand anders. Ja. Maar dan ja. vind Zo. ik dat we daar dan wel weer een tax op moeten zetten, denk ik. Maar wel allemaal kijken, dat dan ja. we wel. Alberto Stegeman, dank. Goed dat je er was. Farouk Usgunes, dank je wel. Een hele goede reis terug naar Brussel. Ja, daar kom je over een paar uur aan. Succes daarmee. <laughs> dankjewel. Dank je wel. Dank, Luc Ikking. ging. je een applausje voor jezelf? Hey.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 Cinema, cinema. Cinema. Kijk vanavond om tien voor twaalf naar de Nederlands ondertitelde film Le saint des Anges op tv 5 monde Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. tv 5 Alleen bij Libris.nl, je boeken gratis ingepakt en gratis thuisbezorgd. Dit is Radio 1.